11 uur, en ook Thijssen met het NOS-journaal. Mensen die zijn veroordeeld moeten binnen 30 dagen... na de uitspraak van de rechter aan hun straf, straf beginnen... vindt staatssecretaris Steven van Justitie. In een wetsvoorstel schrijft hij dat de regie over de uitvoering van de straf... moet overgaan van het openbaar ministerie naar de minister van Justitie. Veroordeelden komen nu te laat in de cel... of beginnen te laat aan hun taakstraf, zei teven in het WNL-tv-programma op zondag. Ook zouden er daders zijn die hun straf helemaal ontlopen...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 ANWB verkeersinformatie met file bij Rotterdam op 16 vanuit Rotterdam naar Breda. De hoofdrijbaan is daar afgesloten in zuidelijke richting... tussen het knooppunt Plein en het knooppunt Ridderkerk. Ze zijn bezig met een spoedreparatie aan de vangrail. Dus uh, vanochtend een ongeluk gebeurt daar. Verkeer moet dus via de parallelbaan. En daar loopt het nu vast tussen het knooppunt Plein en Rotterdam Centrum over 4 kilometer. Let op.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 Met Paul van der Gaag en Jos Palm. Welkom terug bij OVT, straks tegen half twaalf het vierde... en laatste deel van onze serie over de Waddeneilanden. Maar nu eerst de drang van de stadsmens om naar buiten te trekken. Een huis met een tuin. Dat is nog steeds het woonideaal van de gemiddelde Nederlander. Maar die tuin was er niet altijd en zeker niet voor iedereen. Buiten was exclusief. De trek naar buiten begon tegen het einde van de 19e eeuw... toen de gegoede middenklasse het buitenleven ontdekte. Buiten zijn was niet alleen gezond, het was ook hip en chic. Ja, en dat schijnt nog steeds zo te zijn. Dat zegt althans Elaine Montijn. Ze schreef een boek over het begeerlijke groen met de titel... Ja, mooi, je kan het bijna niet. Naar buiten landelijk wonen in de 19e en 20e eeuw. Elaine Montijn, welkom. Dank je ja. wel. Uh, het landelijk leven, het buitenleven nog steeds enorm populair. Uh, vanaf de 19e eeuw. Nu woon ik in Amsterdam en Amsterdam. Ik constateer dat de stad niet bepaald leegloopt En ik constateer dat in allerlei gebieden in Nederland het platteland leegloopt. Uh, is dat niet een beetje strijdig met de gedachte dat naar buiten nog steeds het is? Nee, dat geloof ik niet. In de, in de stad loopt de buitenlucht vol. Dat is heel grappig om te zien. Dat, dat de mensen uh, op terrassen, buiten, zelfs aan urban farming doen. Het, het idee van landelijkheid is zelfs in de stad in trek... En wat ja. die leegloop van het platteland betreft... kijk, waar, waar ik het over heb in mijn boek... Over, is over de trek naar buiten in de 19e en 20e eeuw. En dat was werkelijk een hele grote beweging van burgers... die uh, zeg maar naar, naar villa-gebieden villa trokken en naar buitenwijken later. Um, want zeg maar 200 jaar geleden was het zo... burgers woonden in de stad en boeren op het platteland... En toen kwam er opeens door welvaart en, en uh, transportmiddelen... een geweldige stroomopgang van burgers... die het leuker vonden om buiten te wonen. Dus die steden liepen toen inderdaad relatief leeg. Ja. En die waren ook overbevolkt. Dus, uh, dat, dat, toen dat was de stad oplichting. nog niet echt een aangename plek om te vertoeven. Ja. Althans grote delen van de stad niet. Behalve dan misschien Hartje Grachtengordel de destijds in Amsterdam. Heel even nog, voordat we dat verleden induiken... je noemde net de term uh, over de stad heden ten dagen... Urban farming. Uh, ik heb wel een vermoeden, maar licht even toe. Dat is een, een, een hippe beweging waarbij leeg uh, braakliggende stukjes bouwgrond. of daken ook van grote mm -hmm. gebouwen worden gebruikt. om uh, groenten te telen. Ja. Ik weet toevallig dat Jos wel, wel eens wij in Amsterdam. Wel, maar zo'n volkstuintje heeft ergens aan de rand. Nou, zie je, dat is Urban dat Farming. Ik helaas. Mark One is dat. Ja. Ja, ja, ja. Nou ja, het is trouwens wel zo, dat, en dan houden we erover op hoor. Dat ja. de, de generatie van die volkstuinders voor mij. dat waren mensen die hadden zo'n volkstuintje om groenten te verbouwen. En de hele generatie vanaf. nou ja, pak een beetje ja, Maar beet, toen was met... het ook nog iets voor arbeiders en zo. Ja. Mensen uit de lagere loonklasse. En nu hè, is, het, nu is het, voor het allemaal voor. Zeg maar de kunstenaars, ja. intellectuelen. Ja. voor zover ik daar onder. dat doet er nog niet toe. <laughs> maar in ieder geval voor een bepaald soort mensen die daar komen. echt voor, voor, om, om, voor hun rust. En mm -hmm. dat levert, kan ik je zeggen, kaderproblemen van de eerste orde op. Want er is geen ja, ja. kader meer. Hè? Ja, ja. Die, die, die, die ja. Mensen die er eerst zaten ja. wilden van alles voor zo'n tuin doen. De oude volkstuinencultuur en de nieuwe volkstuinencultuur. Maar zullen we even naar het begin gaan, Lijkt naar de 19e eeuw? Want toen hey, was het toch de goede klas die naar buiten wilde. Ja, natuurlijk. Ja. Uh, want die konden het zich voorloven. Die overbevolkte binnensteden waar mensen met, met 20, 20, 30 mensen in één uh, stadshuis uh, huisden. Die hadden de mogelijkheden niet. Terwijl zij natuurlijk wel als eerste de behoefte aan zouden hebben gehad. Maar um, ja, dat burgers, welgestelde burgers de stad uit begonnen te trekken, dat was mogelijk doordat gebieden als het Gooi en, en, en eerder nog uh, Arnhem en omgeving... en mm -hmm. Kennemerland bereikbaar werden met het openbaar vervoer. Auto's waren nog niet, uh, waren nog niet verspreid, ja. waren er nog helemaal niet. Maar als je, als je daar naartoe kon en je had het geld om een huis neer te zetten... je moet bedenken, dat, dat was ook iets bijzonders... dat burgers een huis buiten bouwden, een huis met een tuin. Eerst hoorden die mensen namelijk in de stad... De, de enige, uh, zeg maar, uh, hogere klasseleden die buiten woonden... waren edellieden die hier of daar op een kasteel woonden. Maar dat burgers een, een huis met een tuin zou, zouden bouwen... Ja, dat dus was al die buitens nieuw. langs de vecht, bijvoorbeeld. En, uh, dat waren gooi... de dingen waar die burgers ja. zich aan spiegelden. Dus ja. die bouwden kleine buitens. Die, bouwden, die, die, die, kregen, die kochten land in een villapark, bijvoorbeeld... En ook die architecten stonden eigenlijk voor een nieuwe opgave... want die moesten opeens een plattelandshuis bouwen voor burgers. Dat was een, iets wat architecten tot dan toe niet gedaan hadden. En die gingen ook naar voorbeelden zoeken. En dat is wat ik in het derde deel van mijn boek beschrijf... hoe dan eigenlijk de boerderij van een rariteit voor burgers... van kijk wat schilderachtig... opeens een, een mooi voorbeeld werd voor landhuizen en villa's. Dus Ze gingen boerderijen oh, die... nabouwen? Ja, ja, ze ontdekten eigenlijk de boerderij, die was er al sinds alle tijden geweest. Maar ze ontdekten dat die boerderij een mooi en passend voorbeeld was van hoe je kunt wonen in het buitengebied. En dat was al zo rond 1900? Dat begon 1900, ja. De, kijk, die villa's met strooie daken uh, naar boerderijvoorbeeld zijn meer van jaren 10, 20, 30. Ja, ja en, en is het bekend wat de plaatselijke bevolking daarvan vond? Ja, daar zijn, daar zijn leuke verhalen over. Daar heb ik in mijn boek ook wat over geschreven. Die, die plattelandsbevolking... Die, die vond dat helemaal niet zo prettig... dat daar opeens stedelingen kwamen rondfietsen... en genieten van de buitenlucht... op hun, op hun dure rijwielen of zelfs met auto's. Dus uh, die... Dan had je ook een soort van doos de weg? Er waren daar geen wegwijzers. Iedereen mm -hmm. die op het platteland was, die wist die namelijk wij. waar het volgende dorp was. Ja. En welke kant je uit moest voor de Ik stad. Elke en langzamerhand ja, ja. begon de ANWB, dat, dat was zo 1883, begon de ANWB borden neer te zetten. Maar je wilde wel eens weten waar iets was. En als je dan zo'n zo boer aansprak, en dat waren vaak arrogante lui hoor, die stadsmensen. Mm -hmm. Kom ze houd... wil je, kerel, wil je dan, dan, dan, dan kregen ze een stuursantwoord. En het kwam ook voordat er gewoon uh, spijkertjes op de weg werden gegooid of uh, glasscherven Van, wat, wat moeten die mensen hier als je de weg niet weet nou dan is dat een bewijs dat jij hier niet hoort ja geweldig dus het was veel minder ja. gezellig dan wij menen te weten uit zwiebutje uh, ja ja ja, ja. Je, ja. Maar, maar toch, bleven de men, toch bleef die trek uit de stad be, be, ja. bestaan. Ja. Men werd daar niet door ja. afgeschrikt. Nee, dat, kijk, dat, ja. waren, dat waren eigenlijk uh, bijverschijnselen van, het, van een stroom toeristen die ontstond. Terwijl die huizen, op een gegeven moment had de plattelandsbevolking daar ook wel baat bij. dat er, dat er mensen kwamen. Dat er uh, ja, villa's werden gebouwd aan de rand van een dorp of bij een buitenplaats. Want ja. de winkels kregen weer klandizie. Zij konden gaan werken als dienstbode of knecht bij die huizen... want zo waren de verhoudingen nog wel. Ja. Maar het ging onstuitbaar door, ja. ja. En, en vanaf welk moment uh, gaat het nou ook, gaan de minder welgestelden hier ook aan deelnemen? Um, de eerste uh, voorbeelden van zeg maar, dat landelijk wonen voor arbeiders... Zijn, dat zijn tuindorpen. In, in 1885 had je een fabrikant van de Gist- en Spiritusfabrieken. De eigenaar daarvan. Die bouwde een tuindorp voor zijn arbeiders. Want je moet niet vergeten... er was een soort van minachting voor stadsvolken eigenlijk. Hè? Want dat was, die waren opgepropt en vuil en waarschijnlijk ook zedeloos. En mm -hmm. de gedachte was dat als je die mensen gewoon... in een soort van dorpse huisjes met tuintjes onderbrengt... dan zullen ze veel betere mensen worden. Gezonder en... ...moreel beter. Eigenlijk hetzelfde idee wat achter die kolonies zat... ...waar mensen min of meer gedwongen ja. naartoe werden gebracht. Ja. ja, dat was eigenlijk hetzelfde idee. Die je in het noorden ja. van het land ja. had. Ja, en daar ging... Ja, het, het was waarschijnlijk ook veel prettiger in die tuindorpen... ...dan in uh, woningen. Wat zeg ik, dat was zeker zo... Waar, waar je als moderne mens steeds tegenaan loopt... is dat dat allemaal zo bevoogdend gebeurde. Hè? Dat, dat die, die van Marken, die, die Delftse fabrikant... dan ook geweldig uh, toezicht wilde houden... op hoe mm -hmm. zijn mensen in zo'n tuindorp woonden. De bevoogding is zo'n belangrijke factor in, in de geschiedenis eigenlijk. Afijn, ja. later kreeg je uh, buitenwijken natuurlijk... of je kreeg uh, gepensioneerde kruideniers, dus zeg maar de kleinste... Welgestelden, die gingen huizen bouwen langs de randen van dorpen en dergelijke. Ja. En daar ontstonden controversies ja. over. Ja. Nee, Ja, Ik kom uit een dorp en daar gaat het nog even niet om mij. Maar wat je dan inderdaad zag op een gegeven moment... is dat de rand van het dorp, daar kwamen ineens monumentale... ik zei altijd voor het gemak, dat waren een soort, bijna een soort uh, uh, grafmonumenten... Uh, maar dan als huis bedoeld. Uh, heel lelijk, trotserig. En daar kwamen mensen uit de stad aan de rand van je dorp... Eigenlijk het dorp, laten we ja. aan het dorp dat zelf ook over dat ook doen. Maar Deftigheid ja. op piepkleine schaal. En dat, dat, dat irriteerde niet alleen de, de dorpswoners... hoewel, het irriteerde nog meer de elite. Die vond dat een buitenhuis natuurlijk niet zo deftig eruit mocht zien... als mm -hmm. die, dat heette vaak Rentenierswoningen. Ik denk dat dat is waar jij op Duits Zo'n heel, heel deftig gebouwd, maar eigenlijk een piepklein huisje. Die werden heel lelijk gevonden. Dat is een van de vele voorbeelden hoe de elite altijd heeft neergekeken op hoe mensen met minder geld en middelen uh, gingen wonen. En vooral met, buiten. Het met, erge is dat een aantal jaren later iedereen in het dorp die een beetje geld had, ook die lelijke woningen ja, ging ja, nabouwen. Ja, ja, ja. Dus het is vrij ernstig eigenlijk wat er gebeurd ja. is. Maar goed, ja. Ja. Dus uh, de, de, he, he, heeft de boerderette ook nog toekomst? Nou, nu ja. heet het een woonboerderij. een woonboerderij. Dat is een iets neutralere ja. term misschien, maar die is ontzettend geliefd. Jarenlang. In de jaren zestig werden boerderijtjes die waren leeggekomen... werden verbouwd door hippe stedelingen. Ja. Toen bedachten ze ineens... oh, we kunnen gewoon zo'n boerder, boerderijachtig huis kunnen we nieuw bouwen, Veel comfortabeler. In Montijn, jij woont ook in Amsterdam, geloof ik, of ja. niet? Heb jij een buiten? Nee, een bootje. Een boot. Ja. Dat nou, ja. een beetje in het buiten. Ja, ook een beetje naar buiten. Misschien een, een, een, een, volg, een volgend boek. Oh ja. De bootbewoners. Irene Martijn, Hartelijk ja. bedankt voor je komst. Je boek heet Naar Buiten. Het is uitgegeven bij Atlas Contact. En ren nou niet direct maandag naar de boekhandel. Dat kan wel, maar dan kunt u het alleen nog maar bestellen, reserveren, klaar laten leggen. Komende vrijdag ligt het daar in de schappen. En dan nu in het spoor terug. Het vierde en laatste deel van De Wadden van Matthijs Deen. Een vierluik gebaseerd op het boek dat hij schreef over de geschiedenis van de eilanden. Deze week bezetters en badgasten, gemonteerd met Berry Kamer. Menigene gevoelt een zekere huivering als hij hoort gewagen van de eilanden... en acht ze niet veel meer dan barre, onherbergzame zandbanken... te midden van een onstuimige en gevaarlijke zee. En bij mijzelf was er zelfs enige geestkracht nodig... om tot het bezoeken van die streken te besluiten... Nooit hadden de eilanden verder van de vaste wal afgelegen dan halverwege de 19e eeuw... toen Amsterdam plannen maakte om het ei met een dijk van de Zuiderzee af te sluiten... en de graafwerkzaamheden aan het Noordzeekanaal begonnen waren. Er kwamen weliswaar stormschepen die los van wind en tij geregelde diensten onderhielden met de eilanden... maar de koopvaardij bleef steeds vaker weg. De eilanders waren weer overgeleverd aan het slagen van de oogst... De ondergrondelijke luimen van haring en oester, die beurtelings schaars en dan weer te overvloedig waren. En de vraag naar zeegras, wol en schapenkaas. Het Jonge Koninkrijk was op de wal met stoomkrachten lineaal bezig. de laatste stukken wildernis te ontginnen, de laatste meren droog te pompen. en het land met kaarsrechte telegraaf, spoor- en wegverbindingen naar alle windstreken te ontsluiten. Deze bovenmenselijke fluitende, puffende, walmende, sterkruikende en luidruchtige moderniteit was het Nieuwe Nederland. Terwijl de vertrouwde wereld zo door de stoom aangedreven hakselaar ging, speurden historici, naturalisten en volkskundigen naar de laatste zuivere bronnen van onze nationale volkseigen identiteit. En die lag niet alleen in het verleden en de natuur... Maar ook in de tot zover onaangetaste gebieden binnen het Koninkrijk. Zoals de waddeneilanden. Want waar achter de dijk het Wad begon... daar maakte de vooruitgang pas op de plaats. Daar liepen de sporen dood op stootblokken. Daar viel niets droog te pompen. Daar kronkelde en veranderde alles. Daar stremde de snelheid van het moderne leven. Nou was het wel zo van die eilanden die hadden dus... Uh, uh, we hadden gewoon meegedaan met de geschiedenis. En euh, mensen, euh, die mensen die daar woonden. Ja, dat waren heel veel zeelui. Die hadden nou juist. Euh, nou, vaak heel wat meer gezien dan euh, gemiddelde. Euh, Veluwe of Drentse boeren euh, uit die tijd. Maar dat was het idee wat, wat de mensen naar de eilanden toebracht. Zo van dat is een. een, een geïsoleerde. Euh, besloten gemeenschap. En ja, of dat nou altijd klopte. Ja, dat is maar de vraag. Arthur Oosterbaan, die ooit zelf als bioloog naar Texel kwam... om er bij Ecomare te gaan werken... heeft zich verdiept in de vakgenoten die hem voorgingen in de 19e eeuw. Het waren naar de tijd gerekend pioniers. Ja, die eilanden... daar, daar, ging, daar ging nooit iemand naartoe voor de lol. Dat Onder die maar... wetenschappers waren de plantkundigen Holkema en de Vries... en oprichter van het koloniaal museum, Frederik Willem van Ede... de vader van de latere schrijver... Hij was het die bekende veel geestkracht nodig had te hebben om naar Tessel en later naar Terschelling af te reizen. Ja, ik denk dat het voor hun een, een, een, nou, zelfs een beetje gevaarlijke en geheimzinnige wereld is geweest. Uh, want uh, het was gewoon uh, een avontuur om daarheen te gaan. En je wist niet precies wat je zou aantreffen. En uh, ook uh, er waren, uh, de, de eilanders die werden uh, zeker niet, uh, nou, dat waren een stelletje jutters en, uh, en stropers. Zij deden nog allerlei dingen die misschien eeuwen geleden in, uh, in Holland of Friesland uh, ook gebeurden. Maar daar op de eilanden waren ze dan bewaard, die tradities. En ook uh, de, de manier van met het land omgaan ja, was dus op de eilanden zeg maar, achtergebleven... bij de uh, sterk gerationaliseerde 19e-eeuwse polders en uh, kaarsrechte wegen en rechte sloten. Nou, dat soort dingen. Die waren er niet op de eilanden of, of in veel mindere mate. Van Ede landde in 1867 op Tessel en 16 jaar later op Terschelling... als in een Batavisch Arcadia, waar alles verwees naar een voorvaderlijke staat... die op de vaste wal verloren was gegaan. Hij zag vrolijke voerlieden op de bok van hun driewielige karretjes... zingend over de zandpaden draven. Hij zag de goedlachse bevolking op oeroude feesten... varkenskoppen eten en borrenbier drinken... Daar waren geen liederlijke kaailopers die je aangaapten of naliepen om een paar centen. Van Ede zag de eilanders als overgestoken voorouders... die leefden als in een zuivere, bijna wilde staat. Hij was ervan overtuigd dat vaste landers de eilanden nog hard nodig zouden hebben... en dat het daarom van levensbelang was om, zoals hij zei met alle kracht het oorspronkelijke element dat daar nog leeft... voor verdere ontaarding te behoeden... en ons naar natuur en waarheid heigende bezoekers... met nieuwe veerkracht te bezielen. Hij zette de toon voor de eerste generatie natuurbeschermers. Zoals Jacques P. Thijssen, die in 1924 naar Texel kwam... om schoolhoofd te worden. Jacques P. Thijssen en dat soort figuren... die verheerlijkten juist de puurheid van die eilanden... En, en van de natuur. En ook van dat wij dat nodig hebben als reactie op uh, het uh, jachtige, moderne bestaan en dat alles zo rationeel is. Wij hebben die natuur nodig. En dat is dus nog steeds een grondgedachte van de natuurorganisaties uh, in Nederland. Die intellectuelen die overstaken, die zagen hun eigen preoccupatie. Maar wat ze in feite zagen was gewoon pure ellende en armoede toch? Ja, het, de eilanden waren dus vrij arm. Maar omdat ze dus... Kijk, je moet bedenken, die, die eilandengemeenschappen... Ten eerste waren ze klein, waren maar weinig mensen. Ten tweede, ze hielpen elkaar wanneer het nodig was. Hielpen ze elkaar altijd. Echt honger of iets dergelijks was er niet. Maar het was wel ongelooflijk armoedig. Het geld wat er verdiend werd, dat waren, kwam vaak binnen via zeelui. En, en verder hadden de eilanden zelf niet zoveel te bieden. Ja, wat zeehondenvellen. En uh, meeuwen-eieren. Op de meeste plekken in Nederland, toen ook... was uh, natuurlijk dat waren woeste gronden. Uh, gebieden die nog ontgonnen moesten worden. En hier waren er dus mensen die zeiden... nee, dat moeten we helemaal niet ontginnen. Dit moet uh, zo blijven, want dat hebben we nodig. Nodig voor wat? Nodig voor ons welbevinden. Als uh, uh, be bescherming, als medicijn... tegen de rationele kille in de geïndustrialiseerde wereld. 60 jaar geleden dacht niemand eraan dat woeste gronden... voor het heil van ons volk nog wel eens evenveel waard zouden kunnen zijn... als eerste klas tarweland schreef Jacques P. Thijssen in juni 1924 in De Groene Amsterdammer. Indien Texel in zijn volle schoonheid behouden blijft... zullen zeer binnenkort de baten van het vreemdelingenverkeer... ruimschoots opwegen tegen eventuele derving van winst... door het nalaten van ontginning en bebossing. En dan tellen we het morele effect op de bezoekers nog niet eens mee. En dat is juist het voornaamste. Kijk, Jacques P. Thijssen met zijn verkadealbums... die was de grote popularisatie hij heeft voor het grote publiek opgeschreven... en via de koekjesfabrikant Verkade verspreid uh, over heel Nederland... Ja, dat dat verhaal van hoe mooi Texel is, hoe mooi die Waddeneilanden zijn. En, dat, uh, uh, en nog altijd is dat als het ware het decor uh, waar mensen naartoe gaan... Uh, als ze dan op vakantie naar het Waddengebied gaan... Als je hier aan mensen vraagt, de VVV heeft het gewoon gevraagd... waarvoor kom je hier naar het eiland? Dan zeggen ze rust, ruimte en natuur. En diezelfde mensen die zitten hier, wanneer het dan uh, markt is, uh, zomermarkt... dan zitten ze met z'n allen stamvol hier in het centrum van De Burg. En het gaat er dus helemaal niet om van wat ze dus echt uh, doen. Nee, het gaat erom van uh, uh, waar worden ze door aangetrokken. En het is dus uh, van groot belang voor de toeristische aantrekkelijkheid van de waddeneilanden eilanden... dat die eilanden mooi blijven. En zo werden door de inspiratie van 19e-eeuwse zoekers, dromers en natuurvorsers... de eilanden tot wijkplaatsen voor wie het alledaagse wil ontvluchten. Waar het isolement, de elementen en de zee... alles wat zuiver en goed is, behoeden. Maar de herwaardering van de waddeneilanden eilanden... kwam niet alleen voort uit een 19e-eeuws verzet tegen de moderniteit maar ook uit hoopgevende berichten over de geneeskrachtige werking van zeewater... die halverwege de 18e eeuw uit Engeland te vernemen waren. In 1760 namelijk publiceerde de arts Richard Russell... een Engelstalige handelseditie van zijn proefschrift onder de titel... Een dissertatie over het gebruik van zeewater bij aandoeningen van de klieren... in het bijzonder scheurbuik, geelzucht, scrofulose, lepra en tering... In het voorwoord bezinkt hij het zeewater... op een manier die aan de kusten van Noordwest-Europa... niet eerder te horen was geweest. Water is van zichzelf smaak- en reukloos... en veroorzaakt bij druppelingen in het oog geen pijn. Het is glad en beweeglijk en het tast de zenuwen niet aan. De enorme verzameling van wateren die we de zee noemen omvat de hele aarde. En ontspoelt alles wat zich tussen haar kusten ophoudt. Zoals zeeplanten, zouten, vissen, mineralen en zo meer. Het is zodoende verrijkt met alle deeltjes die ze van deze eenheden ontvangt. Door oplossing of afscheiding. Al deze elementen tezamen genomen... constitueren de vloeistof die we de zee noemen. En die de alwetende schepper ontworpen lijkt te hebben. Als een soort alomtegenwoordige verdediging... tegen de aantasting en bederf van het lichaam. Het duurde niet lang of in Engeland, Frankrijk, Denemarken en Duitsland ontstonden druk bezochte badplaatsen. waar welgestelden met aandoeningen van geest, huid, longen en lendenen. vanuit speciaal ontworpen badkoetsjes naar de branding afdaalden. om hun aangetaste lichamen te genezen. Ook de Groningse predikant Amshof stoomde van Delfzeil naar het Duitse Waddeneiland Noordernij. waar al meer dan een halve eeuw een badplaats was. Het was 1851. Op de Nederlandse eilanden kon hij met zijn koppijn, overspannen zenuwen... en scrofuleuze zoontje nog niet terecht. Voor de Nederlandse eilanders was de zee nog alleen om in te vissen... en uit te jutten. Maar in Noordzeebad Noordernij leerde Amshof de zee... op een hele nieuwe manier kennen. Als... Spoedig horen wij in de vechten haar razen en bulderen. Het is niet vreemd te achten dat zij die dit voor het eerst aanschouwen, in angst de leden voelen rillen bij de gedachte dat ze zich weldra in dat zwalpend nat zullen moeten begeven en door hetzelfde als laten begraven. Doch wij reppen ons op het strand om de rug van hun oppasser, die zich daartoe kromt, te beklimmen en laten ons een zee dragen waar de badkoets staat. In de badkoets gekomen sluiten men de deuren en vensters dicht... en eilen, nadat men de laatste kledingstukken heeft laten vallen... met rassentred, zonder aarzeling in de golven. De eerste gewaarwording die men bij het intreden van het bad ervaart... is meestal een zekere beklemming in de ademhaling. Totdat... Na enige tijd met het water warm begint te vinden. Dit is het ogenblik waarop men het bad verlaten moet. Een jaar later nog zou de predikant Amshof bladzijden volschrijven over de vele emoties en fysieke verschijnselen... die hij gewaar werd toen hij voor het eerst afdaalde naar het zeewater. Vooral die moeilijk te plaatsen sensatie die hij later bij gebrek aan vocabulaire zou afdoen als... onbeschrijfbaar genot, brachten hem ertoe met een klein boekje... meer bekendheid te geven aan het aardse hel van het badtoerisme. Hij schaarde zich achter het pleidooi van zijn collega Kopjes... voor een Noordzeebad op Ameland. Maar een poging om in de jaren 50 van de 19e eeuw het toerisme daar van de grond te krijgen... liep op niets uit. Het eiland en de vaste wal waren toen nog te vreemd voor elkaar. Alleen al de logica achter de afvaarttijden van de postboot... moest steeds opnieuw in de krant aan de klokvaste vastelanders worden uitgelegd. De directie van het Noordzeebad Ameland acht het niet ondienstig... nogmaals ter algemene kennis te brengen dat de postschepen dagelijks... behalve op zondagen van Holward naar Ameland afvaren... en wel in de regel op de dagen voor en van volle en nieuwe maan... desmorgens ten 9 uur en vervolgens iedere aanvolgende dag... circa drie kwart uur later, tot op de dag voor volle en nieuwe maan... als wanneer de afvaart weder desmorgens aanvangt. Daar, door weder en wind, echter het vertrek van Holvert soms tijds vervroegd... kan en moet worden, is het raadzaam dat men zich steeds drie kwart uur... voor de opgegeven tijd van afvaart te Holvart bevindt. Wat op Ameland niet gelukt was, lukte tien jaar later op Schiermonnikoog wel... Door de daadkracht en fondsen van de bulkendrijke filantroop, jurist, dichter en eilandheer John Eric Bank. Bank kocht schier als 24-jarige jonge man van de centen van zijn vader Johan Erich Bank. Een slagerszoon uit de Duitse Sleeswijk die fortuin had gemaakt in de suiker in Indië. De piepjonge eilandheer legde een dijk aan pompte een polder droog, stichtte boerderijen... bracht vanaf Oostmanhoorn en Groningen stoomboten in de vaart... liet zijn veerdiensten aansluiten op treinen vanuit Leeuwarden en Duitsland... en maakte zo van het eiland een moderne, comfortabel te bereizen bestemming. Hij adverteerde in landelijke kranten. En de mensen kwamen. Het eilandertourisme was geboren... Rond de eeuwwisseling volgden Vlieland en Ameland schoorvoetend. Maar voordat het toerisme goed en wel greep kreeg op de hele archipel. kwam er een kink in de kabel. Eigenlijk, vanaf het moment dat de oorlog uitbreekt. is duidelijk dat die Waddeneilanden wel een belang hebben. Want... Daar vinden scheepsbewegingen plaats. Heel dicht langs de Nederlandse kust. En daar moet dus ook een geloofwaardige neutraliteitsbescherming zijn. Want neutraliteit kun je wel verklaren. Maar het gaat eigenlijk pas echt gelden als je het ook waar kunt maken in het ergste geval. Want anders is het ook nog wat dubieus. Wim Klinkert is hoogleraar militaire geschiedenis in Breda en Amsterdam. De militairen worden dan ingekwartierd. Dat betekent ook dat het civiele gezag in beginsel ondergeschikt werd aan het militaire gezag. Dat betekende dat de militairen vrij spel hadden bijvoorbeeld om op te treden tegen spionage. En allerlei zaken konden verbieden die eh, spionage of smokkel, want dat waren eigenlijk de twee belangrijkste gevaren dan, eh, konden voorkomen. Kan je een idee geven van wat soldaten deden aan de kust? Wat... Waar... Waar vulden ze hun dagen mee. Ja, dat is vaak een, een, een, een probleem. Vaak uh, wachten, vooral heel veel wachten. Ik ben bang dat het vaak niet spannender is dan dat. Hoewel op die Waddeneilanden eilanden toch nog regelmatig wat te doen was. Want er vlogen in ieder geval regelmatig wat over. Daar moest op gereageerd worden. Er kwamen ook uh, schepen langs. Die moesten in ieder geval waargenomen worden. Dat moest doorgegeven worden, die berichten. Dus dat, die waarnemingen, dat gingen altijd door. Er zal ongetwijfeld geoefend uh, zijn. En, uh, en, en voor de rest... Ja, moesten die soldaten ook bezig gehouden worden met sport en spel, uh, ben ik bang. Want zo heel veel anders was er niet te doen. En een aflossing zo nu en dan. Het wat verzette zich tegen oorlog. De veranderlijke, moeilijk te bevaren zee... droeg weliswaar soldaten naar de eilanden... maar spoelde onderweg de angst voor het slagveld uit hun harten. Veranderden krijgers in badgasten, jutters, stropers, minnaars... jongens met bitterzoet heimwee. Of het nou Nederlanders waren die op de stijgers landen in de Eerste Wereldoorlog... of Fransen daarvoor of Duitsers daarna. Het waren opgeluchte jongens... die zich met de helm in de hand inkwartierden... of barakken bouwden in de duinen. De commando's die ze kregen klonken onbeduidend... in het decor van zee en vogels en wind. Hun commandanten doofden de vuurtorens... lichten de boeien uit de zeegaten... brachten de eilanden terug tot duistere zandbanken onder diepe sterrenhemels. Tussen 1914 en 1918 waren het Nederlandse soldaten... die tuurden naar uit de koers geblazen Duitse zeppelins. En die zeppelins die zijn voor een deel van hun, hun, hun koers afhankelijk van de wind. Het is moeilijk om dat altijd precies goed te doen... dat ze niet over de wadde dus over Nederlands grondgebied gaan. Dan moest Nederland reageren. Dus ook al heel snel worden er maatregelen genomen om daartegen te schieten. Niet dat je ze per se allemaal raar hoeft te schieten. Maar je moet wel tonen dat ze uh, buiten buiten de internationale luchtgebied is... maar boven het Nederlandse territorium aan het komen zijn. Maar nou, Die zeppelins zien in de loop van de oorlog steeds minder. Ze zijn, zijn ook veel te kwetsbaar. zijn ook te weinig uh, precies om de aanvallen mee uit te voeren. En wel een enorm schrikeffect in Engeland. Zodat er steeds meer met vliegtuigen wordt gedaan. Steeds snellere vliegtuigen. En op uh, Borkum en op Norderney uh, liggen grote vliegvelden van de Duitsers. Sterker nog, als de Duitsers ooit een aanval op Nederland zouden hebben uitgevoerd... zou die voor een deel vanuit de lucht plaatsvinden vanaf Noorderney en Borkum. En het was juist die nabijheid van Borkum... die ervoor zorgde dat de aandacht van Londen... op de Nederlandse Waddeneilanden gevestigd werd. Want daar zetelde Winston Churchill... die op dat moment minister van de marine was. In juni 1914 al werkte hij een plan uit... om Duitsland, als het oorlog zou worden... vanuit het noorden aan te vallen van zee het zou een formidabele operatie worden die zou beginnen met een blokkade van de Duitse bocht en het sluiten van de Elbe. Op 31 juli stuurde hij een to-do lijstje aan de Britse premier Asquith. Dit is de volgorde van de doelen die genomen zouden moeten worden. 1. Ameland of Born 2. Eggersund. 3. Lezeukanaal, 4 Kungsbakafjord, 5 Eschpijk, 6 Silt, 7 Borkum, 8 Helgoland. Deze operaties moeten worden bestudeerd zonder achter te slaan op vraagstukken van neutraliteit en vraagstukken of de troepen beter elders zouden kunnen worden ingezet. Het oorlogskabinet wilde er dus niet aan. Om de marine voldoende prestige te geven... om kabinet en legerleiding aan zijn kant te krijgen... zette hij een andere operatie op touw, in de Dartanelle. Als dat goed zou aflopen, zo redeneerde hij... dan zou hij voldoende krediet hebben opgebouwd... om zijn borkenplan door te zetten. Zo bezien hebben wij het behoud van onze neutraliteit... te danken aan de Turken die op Gallipoli zoveel weerstand boden... dat Churchill moest aftreden als minister van marine. De Tweede Wereldoorlog werd voor de eilanden een oorlog als alle anderen. Niet lang na de capitulatie staken Duitse militairen over... en verklaarden de eilanden bezet gebied. Ze werden aanvankelijk nog wel ingekwartierd... maar bouwden al gauw bunkers en barakken voor hun verblijf... knapten wegen op, lichten tonnen uit de geulen. Doofden de boeien en de torens. Installeerden kanonnen die het luchtruim en de zee gaten bestreken. En tuurden op radarschermen of gewoon naar de hemel en over zee. Veel militairen die de luisterposten bemanden... waren goed opgeleid en niet Piepjong meer. Nergens SS, nergens rassia's, nergens ghetto's of afrekeningen. En waarschijnlijk ook daarom nergens verzet van betekenis. Ik heb ook wel een, een, een idee over waarom dat zo is. Omdat... Eh... Hier op de eilanden daar, daar maakten de kriegsmanier de dienst uit. En het blijkt dat heel veel ook uit, uit Noord-Friesland, of Oost-Friesland kwamen, het noorden van Duitsland. Dirk Bruin is chef van de Noordwesten, het informatiecentrum voor eilanders en toeristen op Vlieland. Dus los van het feit dat ze militair waren, waren ze gewoon privé, eigenlijk ook gewoon kustbewoner en in sommige gevallen ook eilandbewoner. Ik heb het gevoel ook dat dat ook een band schept. Dat ze een beetje de, de, de cultuur van zo'n eiland wat beter aanvoelen. Dat ze, en, en ja, je, je zit toch met z'n allen op zo'n eiland. Je bent op elkaar aangewezen. Je kan als commandant een hoop ruzie zoeken met die eilanders. Maar je kan ook, nou ja, en probeer dat in redelijke harmonie te laten verlopen. En wij hadden altijd al gezocht, waar, die eerste inkelcommandant. Wie zou dat wezen? Waar zou die lieve man wonen? Toen kregen wij een tip van iemand die zegt... Jullie zijn nogal met de oorloggeschiedenis bezig. Wij, eh, de eerste interloco die die zitten mij thuis. Dit is Bouke Henstra, journalist op Schiermonnik Oog. Alder aardigste man, Hans Frankenberg van Borkum, onze buurman Een zeer sympathieke man die ook werd met de Eilanders gedurende die korte periode goed overweg kon. Zowel met de burgemeester als met andere autoriteiten. Hij werd vanaf Borken, werd hij door zijn commandant, werd hij dus naar maar eerst naar Rotten. Werd ik gestuurd. Daar staat dus ook een, een afdeling van de, van de marine om die dus eraan weg te halen. En toen dona schiet met Je hebt hem nog een band staan hè? Ja. Kun, je, kun je nog iets daarvan horen? Ja, dan? we zullen eens iets horen van hem. Ik kreeg de opdracht met een manschap van 25 soldaten hier naar het oosten, naar te varen met een rommelboot. ...om van Hij had geen bepaalde bedoeling. Hij heeft gewoon Schiermonnikoog bezet. Hij heeft de eerste regels die hem op werden gedragen... ...die voerde hij uit op Schiermonnikoog. gesprek met de burgemeester, de eilanden toespreken. Hij deelde chocola uit aan de eilanderkinderen. Het was een grandioze man. Hij is hier twee keer geweest in de zomervakantie. Het was ook een eilander, dat zei hij ook. Jongens, gedraag je goed. Ik ben ook een eilander. Hij kwam van Borkum. onze buurman... Dus uh, als het trammeland is, kom bij mij, ik ben hier de baas... en uh, ik verwacht van jullie geen uh, rare dingen. Dat verwacht je ook niet van mijn soldaat. De Friese eilanden werden spijkebied. Het strand was gesloten. Vrij verkeer van en naar de wal was opgeheven. Maar toch was het in 300 jaar niet zo druk geweest om de zeegaten. Op Vlieland en Schier verdubbelde het aantal inwoners... Op elke drie terschellingers marcheerden nu twee Duitsers rond. Op Ameland was de verhouding Duitsers-eilanders één op drie. En Texel had met één op vier de minst zware bezetting. Ze woonden ook in het dorp, he, want ze hadden allemaal panden hadden ze in beslag genomen. Die waren gevormd, of zo dat heette. En daar zaten die Duitsers dan in. Dus dat was ze woonden gewoon in het dorp, voor, voor een deel althans. En de grootste delen zaten buiten het dorp, in Nes en, en, en bij de Heutenbergen nou. ook. Maar in het dorp woonde ook een hele partij. Nou ja, Die mensen die leefden ook een klein beetje met het Dorpelingen en uh, mee natuurlijk. Pieter-Jan Bosch, voormalig directeur van het Zorgdragerhuis op Ameland. Hier gebeurde eigenlijk bijna geen rare dingen. Hè, want het was ja, ook uh, vrij rustig hier allemaal. Af en toe werd er een vliegtuig naar beneden geschoten... door de kanonen die hier op Ameland stonden. En, uh, maar voor de rest, ja, de Amelanders moesten zich ook aanpassen aan de Duitsers. Want het was wel zo, die NSB-burgemeester die hier was, Bauke Bakker... Die zei wel tegen want Als jullie gewoon naar, naar ons luisteren, naar mij en naar die Duitsers. dan hoeven jullie niet naar Duitsland te werk gesteld te worden. Maar dat betekent wel dat je voor de Weermacht aan het werk moest. Dus daar waren heel veel aanlanders. man, vrij regelmatig voor de Weermacht aan het werk. met bunkers te bouwen, met loopgraven te maken. palen te zetten tegen parachutisten. Dus je was in feite fout bezig, dat is een ding wat zeker is. Maar je had ook geen keus, want anders moest je onderdeuken. Nou, waar moest je heen als je een gezin had onderhouden... en je had een boerijtje of weet ik wat, kon je toch niet uh, maar weggaan? Hey, ik heb wel eens oude Vlielanders gesproken... die dan op hun manier een verzet deden. Maar ja, dat dacht ik ook van, ja, dat is ook een beetje zo van... nou ja, ik wil mijn rol, ik ben dan bunkerbouwer geweest. Dus zeg dan gewoon van, ja, ik heb gewoon bunkers gebouwd. En zeg dan niet van, ja, maar we deden wat met de cement... of we deden wat dit, en dat wordt dan een beetje uitgelegd als een verzetsdaad, nou, dat vond ik niet zo, zo, zo sterk eigenlijk, dat zo... er he. was geen vrij verkeer naar de wal, maar het, het is nog nooit druk geweest? Nee, dat klopt. Nee, want er was natuurlijk enorme bouwactiviteit. Dat, eh, als je dat bekijkt, wat, wat er in die vijf jaar uit de grond gestampt is... Ik verbaas me er wel eens over dat je als je hele dagen een project ziet... Hè, hoeveel tijd daar dan vooraf gaat in overleg en, en bouwen en... Dan heet en... dan de oorlog. Nee, nee nou, dan kan het inderdaad in vijf jaar, als je ziet wat hier, hier neergezet is... het is echt niet te geloven. En, maar ja, goed, je hebt ook nergens met, met, met de inspraakprocedure's en, en, en, en bouwvergunningen en, en er was helemaal geen sprake van. Ligt ook een gemeente een brief, dat, die komt dan van de bouwleiding. Dat stuk grond is in beslag genomen. Dat is nu van de Duitse Weermacht. De bezetters stonden zich gevoelig voor betogen, waaruit moest blijken dat veel jongens onmisbaar waren in de landbouw of de lokale oorlogseconomie, zodat ze vrijgesteld werden van werk in Duitsland. Purgmeesters werkten soepel samen met de inzoekcommandanten. Halfzachte speurtochten naar radio's werden soms daags tevoren aangekondigd. Het handjevol ondergedoken kinderen van de wal liep vrij over straat. Dus het was hier lang zo slecht niet als aan de vaste wal. Het was zelfs zo sterk hier. Hier waren zelfs Joodse kinderen. Nou, En als de Duitsers goed gekeken hadden, hadden ze dat kunnen zien. Want die kwamen ze elke dag tegen in het dorp. Maar die waren uit Amsterdam hier gekomen. Die waren hier beter af in Amsterdam. Maar het waren wel twee Jooden. Nou, helemaal geen gezetje pijn. Niks aan de hand. Alles goed gekomen. Sabotage was hier niet. Moordaanslagen zijn hier nooit geweest. Executies zijn hier nooit geweest. Alleen zijn hier wel slachtoffers gevallen. Maar dat lag indirect niet aan de Duitsers, maar aan de Galliëren. Door twee keer een bombardement van Amerikaanse of Engelse bommenwerpers... die hier onderschept werden door Duitse jagers. En die moesten hun bommelaars kwijt. En er zijn een aantal in totaal twaalf eilanders bij omgekomen. Een bombardement in de winter van 1941 en het bombardement van in juli 1943. Waarbij de toenmalige burgemeester en zijn vrouw ook zijn omgekomen. Zelfs in de donkerste nachten is er vanuit vliegtuigen een vaag verschil te zien. Tussen het water van de zeegaten en het zand van de eilanden. En dus gebruikten de geallieerde vliegers het Vlie geregeld als oriëntatiepunt. Op hun weg naar hun bestemmingen in Duitsland. Vanuit het noordwesten. Spreide bijna iedere nacht de oorlog een deken van gebrom over de dorpen en de duinen. En toen vanaf 1943 de Amerikanen ook dagvluchten gingen maken... was het luchtruim dag en nacht druk en angstaanjagend. Nu en dan schoten vliegtuigen of luchtdagveer een vliegtuig uit de lucht... en storten er vuurballen in de omdieptes van het wat. Maar ook al leefden de eilanders op de frontlinie... en waren ze omgeven door de symbolen van de strijd... Ze wisten allemaal dat de oorlog eigenlijk elders werd uitgevochten. Schepen voeren langs, bommenwerpers vlogen over... en als er bommen vielen, dan waren het noodlossingen van geraakte vliegtuigen... die eigenlijk op weg waren naar Kiel, Bremen, Hamburg... of een tolwit verder in het verduisterde achterland. Het valt mij op dat de duizenden die ik daarover gesproken heb... die hier gezeten hebben en die er ook over naar huis schrijven... En die dus ook na de oorlog teruggekomen zijn... ja, kennelijk raken die dan toch ook... helemaal onder de indruk van, van zo'n eiland. En eh, zelfs een soort, van, een soort van verliefd raken op dat eiland. Zo van, ja, wat een fantastische plek eigenlijk. Want ja, net als nu dat duin waar we heen lopen... Eh, de, de, de, de daadwerkelijke dienst doen, hè, dat werk... dat zal een paar uurtjes in de nacht geweest zijn. Ja, en daarbuiten dan zit je gewoon op dat duin. En dan kun je genieten van de omgeving. En dan vervolgens ook, ja, dat, zal, dat zie je ook... er wordt gejaagd en er worden eieren geraapt... En, mijn een gaat men ook wel even naar het strand om te zwemmen. Dat lijkt wel een soort van, van, van werkvakantie uh, wat er gebeurt, hè. de verschrikkingen van de oorlog die zijn toch wel ver weg. Want uh, ja, schiet op een vliegtuig wat vervolgens aan de horizon in het water neerstort. Ja, dat, dat brengt die oorlog niet echt uh, onder je ogen of dichtbij. En dat zelden viel me op met uh, de, de, de, de, de, de getroepen die dan uh, de eilanden bevrijd hebben, noem het zo. En dat staat daadwerkelijk in hun logboek of in hun dagboek. Dat een paar van die jongens die hadden dan intrek genomen in, in zo'n stelling, op de schelling langs de kust. En dat die eigenlijk helemaal geen zin hadden om mee te gaan. Want op een gegeven moment kwam de orde weer van, nou oh, we moeten weer vertrekken, we gaan weer verder. Maar die mannen die, die vonden dat fantastisch, die zaten daar zo geweldig. En die beschrijven dat ook in hun in, in, in, in, in, in dagboek zo van schitterend aangelegd. Een prachtig mooi gecamoufleerde stellingen langs de kust. Dus die, ja, die waren er maar een paar dagen, maar die begrijpen precies ook wat die Duitsers daar gevoeld zullen hebben. Stel ik me voor, zo van nou, je zit hier gewoon geweldig. Zo gingen de jaren van oorlog op de eilanden relatief onbezorgd voorbij. Soldaten die zich misdroegen werden door de inzelcommandanten naar de vaste wal verwezen. Links en rechts ontstonden verliefdheden en romances tussen soldaten en eilandermeisjes. En er zijn maar weinig verhalen overgeleverd van problemen voor eilanders. als ze s'nachts wat gingen jutten op het verboden strand. En iedereen zat te wachten tot het afgelopen was. En de bijna 300 elders opgehouden zeelieden zouden thuis varen. Pas toen de oorlog bijna voorbij was. werd door de opstand van de Georgius op Tessel het monster van de bezetter gewekt. en keerde de vuurkracht zich naar binnen. De Georgiërs, die in dienst waren geweest van de Duitsers... vreesden na de vrede de toorn van Stalin als ze naar huis zouden gaan... en kwamen in opstand. Bij het bloedbad dat volgde kwamen niet alleen meer dan duizend Duitsers en Georgiërs om... maar ook 120 Tesselaars. Die strijd sleepte zich als een guerrilla voort... tot de Canadezen er op 20 mei een einde aan maakten. De rest van de eilanden was toen nog bezet. Op het oog had zich zelfs een groep SS'ers en SD'ers uit Groningen verschanst... In de meest oostelijke boerderij van het eiland. Van de familie Talsma. Ja, een hoop wapens hadden ze vanzelf bij zich. Af en toe mocht mijn vader mocht hier uh, de koeien nog melken. Die waren net buiten. Dat uh, was een geluk dat ze niet op het stal stonden. Dit is Teun Talsma, die nu boert en, uh, op de kooiboerderij. Nou, de Duitsers zelf hadden ook een beetje problemen. Uh, nou ja, problemen, maar die uh, wisten ook niet precies wat dit. Deze heren van plan waren, er waren trouwens ook een aantal dames bij, maar uh, ze moesten zich wel koest houden. Want de bevolking kon redelijk goed met die Duitsers hier, hadden geen problemen. Dus wij waren veel in het dorp ook. We waren op een lage school en uh, speelden veel in het dorp. Af en toe gingen we hier eens even heen, te kijken, bij de boerderij. De ene kooi hadden ze ook uh, allemaal hutten ingebouwd. Dat is vrij raadselachtig, want ze hadden toch ook de boerderij? Ja, maar er konden geen 120 mensen in. Wat, er 120? 120 mensen waren hier. Er zaten een stukje wat op andere boerderijen. Maar inmiddelijke waren ze hier en hier hadden ze appel. Dus werd werden ze afgeroepen. En mijn vader zat daar te melken en die hoorde die namen. Dus allemaal wel wie er ongeveer bij zaten. Nou, daar zat Klaas Faber dus ook ondertussen bij. Met zijn broer. Twee fabers. Er zijn verschillende geëxecuteerd na naar de oorlog. Waaronder Leenhof zelf ook. Ja. En die zat hier, dacht ik, ook in de kooi. Maar ze zaten toch als rat in de val? Ja, rat in de val, dat klopt. Maar wil je zeggen dat de, de, de overblijfselen van die hutten nog in de kooi liggen? Die zijn allemaal weer naar de oorlog dichtgegooid. Ja. Maar er liggen nog overblijfselen van. Is dat, niet, is dat aardig om naar te kijken? Ja, of? het is wel leuk om even te zien. We... Ik ben hier nou toch... Maar ze hadden hier voor een mooi plekje, want ze zaten daar ook in die duinen. Daar zat een hut. Ik weet nog wel waar die hutten zaten. Maar zo, eh, kijk, hier die vangpijpen. Eende kooien zijn heel vroeger gebouwd. Deze is in 1861 gebouwd. dus ruim 150 jaar oud. Ja, met gezelschap. Ja, nou, hier heb je nog zo'n plekje... Oh ja, dat, en dat zijn wat, kunt u beschrijven wat we zien? Nou, hier hadden ze dus hutten in die dijk gegraven, dakenbomen opgemaakt, grote houtkachel erin, met steen op de vloeren. En daar zaten ze in, heel eenvoudig. Wij hebben het altijd over de Duitsers, maar dit waren ook voor 60% Nederlanders die hier zaten, die grootste boeven. Ja. Ja, op de, op de... Dat is een beetje. Ja, wat moet je daarvan zeggen? Dat is. Eh, Nederlanders waren ook altijd niet eh, zo. schoon. Hè, in die oorlogstijd. Vanaf de eilanden, dat geldt eigenlijk voor alle eilanden. die komen de oorlog uit met een heel ander verhaal. Is dat wel eens lastig? Nee. Dat is niet lastig. Ja, ik kan me voorstellen. Ja, ik weet het wel. Want mijn eh, vrouw komt daar ook uit Bodegraven. Nou, bij de burgemeester. Ook doodgeschoten als represailles en dat soort dingen. Ja, en dan ging het daar heel anders om voor dan hier. Dat gebeurde hier nooit. Als er een huidzoeking was voor radios of zoiets. dan waarschuwde de Duitse inselcommandant al. Denk erom ruim je spul goed op, dan en dan is er een controle van dat en dat. Zo gingen ze met elkaar om. Hoe komt dat? Kleine gemeenschappen en die uh, leiders werden ook allemaal maar gestuurd. Die wouden nog geen probleem en die zaten hier en ze moesten bunkers bouwen. Ik uh, uh, weet het niet precies, zo denk ik het. Ja, maar we waren ook maar kinderen vanzelf, negen jaar. Veel Duitse soldaten en inselcommandanten kwamen later als badgasten weer terug naar de eilanden. Soms hielden ze zich daar gedijst, soms werden ze herkend op straat. Het was het een of het ander en eigenlijk maakte het allemaal niet uit. De eilanders waren al lang weer bezig met de volgende verandering. De toevloed van schepen vol toeristen. Want de Waddenzee is een slapeloos, betoverend, niet aflatend heden... Ze verzet zich met alle middelen die ze heeft tegen geschiedenis. Ieder etmaal opnieuw wist ze haar eigen sporen uit en begint ze het verhaal weer helemaal van voren af aan. Ze is onvoorspelbaar en veranderlijk. Ze is altijd zichzelf. Altijd eigenzinnig en vrij. En niemand die in haar nabijheid komt, blijft onberoerd onder haar aanwezigheid. Tomorrow is a lovely day, come and feast your cheered-dimmed eyes on tomorrow's clear blue skies. If today your heart is The learn to say, tomorrow is a lovely day. Het laatste deel van De Wadden, een geschiedenis van Matthijs Deen... gebaseerd op het boek De Wadden, uitgegeven bij Thomas Rapp. U hoorde de stemmen van Nelleke Noordervliet, Peter Brussen... Martin Minkema, Ger, Jochemsen en Astrid Nauta. De Wadden is ook op cd te verkrijgen door 13,50 euro... over te maken naar 444600 van de VPRO in Hilversum... onder vermelding van De Wadden. Dus 13,50 naar 444600. En voor meer informatie verwijs ik naar onze website... www.geschiedenis24.nl-ovt. En om te horen wat er nog meer op site en kanaal Hollandok te zien is... nu Marnix Kohaas. Goedemorgen Marnix. Ja, goedemorgen Paul. Um... Wat hebben we op de website staan? We kijken onder andere terug op de eerste grote stormen die in Nederland gefilmd zijn. Want uh, het ging er even te kier afgelopen maandag. We hebben uh, de storm die in 1916 in januari de Zuiderzeevloed werd genoemd... en die bij Edam en rond de Zuiderzee grote gaten sloeg. Dat is voor het eerst op beeld vastgelegd. Maar ook de recordstorm tot nog toe, toen er bij Hoek van Holland 162 kilometer per uur werd gemeten... nog steeds een uh, absoluut record qua stormkracht... ...op 6 november 21 En toen is er uitgebreid gefilmd bij Den Haag, bij Scheveningen... ...en bij een voor mij onbekende stad. De film staat op de website en uh, luisteraars die daarna gaan kijken en de stad herkennen... ...graag even reageren welke stad dat precies is, waar al die bomen zijn omgevallen. En dan ook nog de stormramp van 1925 van 10 augustus. Die ging de geschiedenis in als de windhoos van Borkulo... Die staan dus allemaal uh, op de site. Verder hebben we nog een interview met Lou Reed gevonden uit ons eigen VPRO-archief. Hij overleed deze week. Bram van Splunteren sprak hem op 6 mei 1990 uitgebreid voor het VPRO-programma Onrust... toen hij bezig was met het album Songs for Drella. Een uh, in memoriam am, uh, album voor zijn uh, vriend Andy Warhol. En dan uh, nog even over de Rabobank. Een prachtig interview met Baron Dort tot met haar, die in 1903 de Rabobank in Duiven oprichten en daarin 1963 uitgebreid over vertelde. Nou, dat zal, zouden alle Rabobankieren Rabobank die nu lekker bezig zijn, is toch even goed tot zich moeten nemen hoe het vroeger toeging bij de boerenleenbank. Oké, okay, manings, bedankt en hierbij is er een eind gekomen aan deze aflevering van OVT. Straks na het nieuws de perstribune van Max met onder meer als mediagast weervrouw Helga van Leur en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 Dit is Radio 1.